Beste jongens en meisjes, vandaag willen we beginnen met de Bijbelverhalen. En we beginnen daarbij bij het begin, zoals in de Bijbel staat. In het begin in de Bijbel, dat is de schepping. In de Bijbel staat: In het begin was er helemaal niets. De aarde die was woest en ledig en er was helemaal niets. Maar toch was er wel iets, want God was er. Maar voor de rest was er helemaal niets. En in het begin staat er geschreven, maakte God de hemel en de aarde. De aarde was helemaal leeg en verlaten. Overal was water en het was donker en de geest van God die zweefde over het water. En God zei, er moet licht komen. En dat is zo ontzettend mooi met onze grote almachtige God, dat als hij spreekt, dan is het er. Hij zegt wat en het bestaat. En God zegt, er moet licht komen en er kwam licht. En God zag hoe mooi het licht was en God scheide het licht en het donker. En het licht noemde God dag en het donker noemde God nacht. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. En dan zie je ook gelijk hoe de dagen van God zijn. Die zijn niet zoals wij hebben, van twaalf uur s'nachts tot twaalf uur s'nachts, maar Gods dagen... Die zijn bij zonsondergang, als het donker wordt, tot zonsondergang, als de volgende dag weer donker wordt. Dus van avond tot avond is het Gods dag. En dit was dus de eerste dag. En toen zei God, er moet in het midden van het water een koepel komen om het water te verdelen. Het water wat boven de koepel is en het water wat onder de koepel is. En hij noemde die koepel, die noemde hij hemel. En toen werd het avond en het werd weer ochtend, dat was de tweede dag. En God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, dan komt er droge grond tevoorschijn. En zo gebeurde het. En God noemde het water, noemde hij zee en de droge grond noemde hij land. En God zag hoe mooi het was. En God zei, er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten. En zo gebeurde het. Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God zag hoe mooi het was. Toen werd het avond en het werd ochtend, dat was de derde dag. En God zei, er moeten lichten komen aan de hemel om verschil te maken tussen de dag en de nacht. Die lichten die moeten laten zien welk seizoen het is en welke dag en welk jaar. Ze moeten licht geven op de aarde. En zo gebeurde het. En God maakte de twee grote lichten, de zon om overdag te schijnen, de maan en de sterren om s'nachts te schijnen. En als je s'nachts naar buiten zou gaan en het is een heldere nacht, dan zie je als je naar boven kijkt, miljoenen sterren staan aan de hemel. Ontelbaar. En dat is zo ontzettend mooi om te zien. En dat heeft God allemaal geschapen. En God zette de zon en de maan en de sterren aan de hemel om licht te geven op de aarde en om het verschil aan te geven tussen dag en nacht en tussen licht en donker. En God zag hoe mooi het was. Toen werd het avond en het werd ochtend, dat was de vierde dag. En God zei, het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren en boven de aarde in de lucht moeten vogels vliegen. God maakte de grote zeedieren en alle kleine waterdieren. Het water was vol met dieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. En God zag hoe mooi het was. En God zegende de dieren. Hij zei: Jullie moeten jongen krijgen. Overal in de zee moeten dieren komen. En overal op aarde vogels. En toen werd het avond. En het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. En God zei: Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme dieren en heel kleine dieren. En zo gebeurde het. En God maakte de dieren, wilde en tamme dieren en kleine dieren. En God zag hoe mooi het was. Kijk, dat zie je hier ook op het plaatje. Olifant, giraf, een neushoorn, herten, zebra, een buffel, een leeuw en noem maar op. Allemaal verschillende dieren. En God zei, nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren... En over de hele aarde. Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leekten. Hij maakte ze als een man en een vrouw. Kijk, dan zie je hier een plaatje. Van Adam en Eva in het paradijs. In de Hof van Eden. En God zegende de mensen. En hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen wonen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee. Over de vogels in de lucht. En over alle dieren in het land. En God zei ook... Alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten daarvan eten. Hij heeft appels en peren en noten en pruimen en noem maar op allerlei soorten. Kijk en hier zie je weer een plaatje. Weer van de Hof van Eden. En de bladeren en het gras, die zijn voor de dieren, zei God. En zo gebeurde het. En God keek naar alles wat hij gemaakt had, die zes dagen. En hij zag dat het heel mooi was. En toen werd het avond... En het werd ochtend, dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde gemaakt en alle prachtige dingen die daarbij horen. Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen rustte hij uit. En God zegende de zevende dag en heiligde die staat. Hij zette die apart. En door het heilige maakte God die zevende dag van zichzelf. Dus de zevende dag is van God. Die is niet van de mensen. En op die dag was hij klaar met de schepping en rustte hij uit van al zijn werk. En dat is ook de dag dat wij sabbat vieren. Want de zevende dag is de sabbat en die begint op vrijdagavond tot zaterdagavond. En dat is Gods sabbatdag. Dat is de rustdag die wij houden. Dan hebben we nog de leerpunten. Op dag 1 schept God het licht de dag en de nacht. Op dag 2 maakte God scheiding tussen het water boven en het water onder... Door een koepel, de hemel. Dag 3. God maakt de zeeën, het land, de bomen en het gewas. Dag 4. God schept de zon, de maan en de sterren. Dag 5. God schept de zeedieren, de vissen en de vogels. Dag 6. God schept de landdieren en de mensen. En dag 7. God schept de sabbedag. Nou, dat is het verhaal voor deze week. Ik hoop dat jullie het mooi vinden en dat jullie volgende week ook komen luisteren. We gaan nu nog een liedje zingen. Zie de zon, zie de maanden.